Augustus. Dit is de Battenvieren-podcast. Voor een lekker rechtsgeluid. Vandaag hebben we te gast rechtsfilosoof en vertaler Willem Kornaks. Mijn naam is Latte Brouwer en ik heb hier als sidekick meegenomen Julian Mulder. Een uh, werk wat jij, Willem, hebt uh, vertaald is De Armoede van Economische Gelijkheid van uh, George Reisman. Misschien dat niet iedereen de naam Reisman kent... ...maar veel mensen kennen wel Mises... ...en Reisman is bij Mises gepromoveerd in de economie. Um, ja, dat is een weerlegging van de theorie van Piketty. Dan zijn er heel veel mensen die Piketty wel kennen... ...en die zeggen, ah, dat is een vuile marxist... ...maar die voor de rest niet heel veel van weten. Of ze weten nog net te roepen, R is groter dan G. Uh, maar misschien dat we uh, ja, in dit gesprek vooral eigenlijk uh, de luisteraars wat munitie kunnen geven om een economisch debat met een uh, marxist... of iemand die zich als links identificeert uh, te kunnen winnen. Um, maar ik denk dat het daarvoor even nodig is om nou eerst eens te beginnen... met wat beweert Piketty nou eigenlijk? Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Uh, overigens dank voor, uh, voor dit gesprek. Ik heb erg veel zin in. Um, wat, uh, wat, wat beweert Piketty eigenlijk... Nou, Piketty, dat werk stuurde ik een paar jaar geleden inmiddels alweer is dat, uh, uh, was het een enorme rage, met name nadat het in het Engels vertaald is. Um, en er werd eigenlijk gezegd dat Piketty uh, met zijn uh, theorie, ondersteund door data, bewezen had dat uh, de economische ongelijkheid in een samenleving uh, toeneemt. Of in de samenleving, of in de samenleving toeneemt die hij onderzocht had. ...en dat, uh, dat dat een probleem is. Um, en vervolgens is daar opgesprongen door... Uh, overigens door zowel politiek gezien en ook economisch gezien... ...links als rechts. Maar zijn mensen inderdaad wel een beetje voorbijgelopen... ...aan uh, het probleem wat hij eigenlijk aankaartte. Namelijk dat uh, vanuit de observatie dat vanaf uh, de jaren 60, 70... ...de ongelijkheid uh, toeneemt... ...wat gewoon een te constateren uh, ontwikkeling is... Um, dat die ongelijkheid, als die doorzet op termijn, dat dat zal zorgen uh, dat een, een vrij kleine groep mensen uh, vrij veel zal hebben. Historisch gezien is dat geen goede ontwikkeling, omdat uh, we daar gewoon kunnen zien dat op het moment dat een land in zo'n situatie zit, dat dat uh, tot sociale onrust leidt. Um, Denk daarbij, dat is ook een van de voorbeelden die hij noemt, denk daarbij aan een Franse revolutie waar je nog een kleine groep mensen had die, uh, die ongeveer alles bezaten terwijl uh, het volk uh, droog brood aan het eten was. Nou, dat soort situaties wil hij niet hebben. Waarom wil hij dat niet hebben of waarom wil hij dat voorkomen? Hij wil dat voorkomen omdat hij eigenlijk constateert, nou de staten die we hebben of de samenlevingen die wij nu hebben hier, die zijn eigenlijk gewoon goed uh, waarom? Omdat uh, er is redelijk economische groei. Er wordt redelijk goed gezorgd voor, voor de mensen die niet mee kunnen. Uh, er is daar uitgebreid stelsel voor en dat loopt eigenlijk wel prima zo. Dus om te zorgen dat er in de toekomst niet uh, enorm veel sociale onrust uh, op basis van economische ongelijkheid uh, zal ontstaan is het van belang om te kijken hoe we die trend kunnen keren... hoe we die trend op kunnen lossen. Uh, en binnen dat raamwerk, en dan natuurlijk vanuit zijn eigen theoretische achtergrond... is hij vervolgens gaan kijken, uh, hoe kan ik dat stoppen? Ja, een van de, van de dingen, uh, of een van de oplossingen waarmee hij uh, vervolgens komt... is dat hij zegt, nou, misschien is het dan verstandig... Uh, als, zoals ik bewijs, aldus Piketty, dat, uh, dat kapitaal altijd harder groeit... Dan de economische groei. Waarmee, dus, als je kapitaal hebt, dat je daarmee altijd, eh, als je dat eenmaal hebt, dat je dan vervolgens je rijkdom kunt blijven vermeerderen. En dat het dus voor mensen die nog geen kapitaal hebben, bijna onmogelijk is om dat bij te houden. Dat betekent dus dat we dat kapitaal eh, eigenlijk zouden moeten wegbelasten. Of dat we dat je moet niet direct gaan afpakken, maar je zou dat weg moeten belasten. En om te zorgen eh, dat eh, dat. Zoals bekend, en inmiddels ook via Panama Papers en allerlei andere uh, zaken, dus Luxemburg Papers onder andere. Um, dat, zoals bekend is, dat uh, tussen aanhalingstekens de rijken hun geld altijd zullen proberen te verkassen. Is het verstandig om zo'n kapitaalbelasting dan ook wereldwijd in te voeren? Ja, en met het wegbelasten bedoel je eigenlijk het. Uh... Het verschil, dus hè, het rendement op kapitaal is groter dan de economische groei. Mm -hmm. En dat verschil moeten we dus wegbelasten. Ja. Dus er moet een belasting komen, een wereldwijde belasting, uh, op rendement op kapitaal. Ja. En wat is kapitaal in deze definitie? In uh, deze nou, En daar wordt het uh, natuurlijk interessant, inderdaad, want wat is dan kapitaal? Uh, Piketty zelf denkt bij kapitaal in eerste instantie gewoon aan geld. Uh, dus wat heb jij op je bankrekening staan? Uh, en als hij dus ziet dat de bankrekening van uh, een relatief rijk persoon alleen maar toeneemt in aantallen, terwijl die van de rest van de bevolking gelijk blijft of maar maat toeneemt, dan, uh, dan veroorzaakt dat ongelijkheid en dan moet je daar dus op een gegeven moment moet je daar dus op gaan ingrijpen. Het is natuurlijk de vraag, en dat is waar uh, Rijsman uh, dan om de hoek komt kijken. Het is ja. maar de vraag of dat die definiëring van kapitaal, of dat dat een juiste definitie is. Ja, voordat we verder gaan op uh, Rijsman en het uh, boek dat je hebt vertaald. Wat is de achtergrond hiervan? Uh, hoe ben je dit boek tegengekomen? En uh, wat heeft je gemotiveerd deze vertaling te maken? Uh, ik ben het, hoe ik het precies tegengekomen ben, weet ik niet meer. Het is Van oorsprong is het een uh, monografie. Uh, dat betekent dat het dus gewoon een, een kleine korte verhandeling is over één specifiek onderwerp. In dit geval uh, de theorie van Piketty. Um, en um, ik was eigenlijk al wel enige tijd benieuwd hoe, uh, hoe is het nou om zelf een boek uit te geven. Um, en we hebben het nu over de zomer van 2014... Um, en precies dit onderwerp. Een uh, goede vriend van mij uh, is daar ook in geïnteresseerd en is de, daar nu ook op aan het promoveren. Uh, ik, ik belde hem op en uh, hij had eigenlijk precies hetzelfde idee, en zo zijn wij elkaars medevertaler geworden. Ja, jullie hebben het samen ja. uh, vertaald, hè, Met Dion? Ja, samen, Dion samen met Dion Rijders. Ja. En hij, uh, hij promoveert bij, uh, bij Lex Hoogduin. Oké. Okay. Um, Onder andere ook op het werk van, uh, uh, van George Rijsman. Ja. En uh, toen was omdat hij dus ook al bezig was met dat vertalen en ik ook. En hij, ik, toen vroeg ik ja, ja, wat, wat wil jij ermee doen? En hij zei, nou, ik wil het eigenlijk wel gewoon op internet zetten en dan zien we het wel. Want dit is, in ieder geval, uh, dit is in ieder geval een hele belangrijke tekst. Um, en toen hebben we eigenlijk gewoon vrij snel besloten. Nou, dan gaan we dat gewoon uitgeven en dat is gewoon leuk om te doen. En dat hebben we gedaan en een paar maanden later hadden we zelf dat uitgegeven. Uh, en ik geloof dat we een half jaar later uh, de exemplaren die we hadden laten drukken al verkocht hadden. Um, dus dat liep eigenlijk best wel goed. En vervolgens is het uh, ergens uh, nou, ruim een jaar geleden is het uh, vervolgens opgepikt door uh, uitgeverijen De Blauwe Tijger. En uh, die, uh, die zijn zo vriendelijk geweest en zo aardig om dat, uh, om dat vervolgens uit te geven. Um, ...en nog wat kleine aanpassingen te doen. En daar is het nu in, uh, in mei uitgekomen uiteindelijk. Ja. Ja. En uh, ik, ik zei net dat dit dus een hele belangrijke tekst is. Waarom is dit belangrijk? Dit is belangrijk omdat uh, de meeste commentaren... ...zowel positief als negatief overigens, ...die gaan bij Piketty met name over de gedachte... Uh, ...de data is heel goed, of de data is heel slecht, of Piketty zelf is heel links, of Piketty is niet links genoeg. Ja. Um, en, maar daar wordt hier eigenlijk niet zo over gesproken. Dit gaat echt gewoon over uh, in een vrij, begrijpelijk, uh, vrij begrijpelijke taal. Mm -hmm. um, dit gaat gewoon over het theoretische raamwerken zelf. Klopt wel het huis, of het hebben eigenlijk niet eens het huis, klopt het fundament wel wat Piketty gelegd heeft op basis waarvan hij zijn conclusies, uh, of zijn onderzoek en daarna zijn conclusies uh, gaat trekken. Ja. Uh, en daarom is dat interessant, want dit is een van de weinige werken. Er zijn nog wel wat andere. Maar dit is een van de weinigen die dat in zo'n beknopt overzicht uh, ook doet. Ja, want dat vond ik wel uh, bijzonder aan het boek. Het is dus uh, een heel dun boek. Een beetje honderd pagina's of iets dergelijks. Maar er staat eigenlijk heel veel argumentatie in. En niet alleen specifiek op Piketty, maar ook... ...in het algemeen uh, over waarom moeten we niet willen dat een overheid economische gelijkheid uh, nastreeft. Ja. En uh, niet alleen omdat dat ethisch verkeerd is... Uh, ...want het, het ethische aspect gaat hier helemaal aan het eind van het boek eigenlijk even kort op in... ...maar meer waarom die economie maar voor een deel te beïnvloeden is... Dus dat op het moment dat je gelijkheid gaat creëren, dat je dus eigenlijk zorgt dat de, uh, dat de economie als geheel stagneert. Dus dat de koeken als het ware, die je eerlijk wil gaan verdelen, dus te kleiner wordt. Nou, ik, net, bij mij kwam net de vraag op toen je noemde dat je die belasting wereldwijd wilde maken, van hoe wil je dat doen? In de eerste plaats, uh, is dat iets waar je zometeen nog terugkomt of het is iets wat je kort... Nou... Uh, dat, kan wel, dat kan ik wel kort vertellen. Kijk, het, het, het gaat er niet... Uh, het ga, kijk, het gaat Piketty niet zozeer om... Uh, en, en ik heb hier ook meteen al het plan hoe we dit wereldwijd gaan doen. Uh, hij zegt alleen gegeven wat, wat wij weten uit wat ik onderzocht heb op basis van de aannames die ik gedaan heb, zou je dit moeten doen. Want Anders krijg je dat je kapitaalvlucht krijgt, et cetera, et cetera. Kijk, hoe dat vervolgens praktisch ingevuld wordt, daar houdt Pik die zich niet mee bezig. Omdat het gewoon allereerst een wetenschapper is. Ja, er is niet iemand die en, politiek beleid uitstipt nee, of iets het, dergelijks. En, je, er kan wel duidelijk aangewezen worden dat de aannames die hij doet, daarvan kan je zeggen dat hij uit, als je dat dan politiek in moet delen, dat het uit een bepaalde politiek hoek komt. Maar zelf. Uh, is het niet iemand die zegt, uh, en dus moet je, uh, alle bono, uh, moet je dit ook gaan doen, en ik ga mee helpen, proberen uh, zo'n agentschap wat dat wereldwijd dan gaat incasseren op te tuigen, et cetera, et cetera. Daar, daar is hij helemaal niet mee bezig. Hij zegt alleen, gegeven wat we hebben, op basis van de aannames, als dit de uitkomst is, dan zou je dat zo moeten doen. Want waar houdt Piketty zich nu mee bezig, of weet je dat niet? Uh, hij houdt zich gewoon, uh, nou, inhoudelijk weet ik dat niet, uh, inderdaad. Maar waar hij zich nu mee bezighoudt, is wat hij daarvoor ook al deed. Namelijk gewoon doseren, onderzoek doen uh, dat, dat soort zaken. Zij uh, gooit een boek de wereld in. Het ontstaat een hype en een, het is eigenlijk inmiddels een beetje uitgedoofd ook. Nou, um, het, kijk, voor, voor hem uh, op zichzelf niet, het is overigens, uh, in mijn ogen is het voornamelijk een hype geworden omdat. Uh, om, omdat de zaken die hij constateerde toen dat eenmaal in het Engels vertaald werd, uh, toen werd het dus eigenlijk het pas leesbaar voor de rest van de wereld. Dat was een jaar daarvoor pas al uitgekomen in het Frans en toen was het praktisch niemand opgevallen. Um, Pas toen het Engels werd, toen kon de wereld het gaan lezen en vervolgens werden er allerlei politieke implicaties aangegeven. En dat het niet helemaal weg is, dat het nog steeds een rol speelt, dat je, laat ze bijvoorbeeld ook zien in het simpele gegeven dat uh, voor de huidige Tweede Kamerverkiezingen, of voor de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen, uh, dat GroenLinks het nog had, ook over de Piketty-belasting. Uh, dus die gedachte die leeft nog steeds en sowieso het vraagstuk van, van ongelijkheid in de samenleving, die is dan... Nu wel meer verschoven naar allerlei uh, seksuele en biologische ongelijkheid of gelijkheid. Maar uh, dat, dat valt deels, en dat, uh, dat is natuurlijk iets waar Piketty zich totaal niet mee bezighoudt, dus dit is mijn eigen <laughs> invulling. Maar dat valt wel deels in eenzelfde soort lijn uh, van denken. Dus is dat verdwenen? Uh, nee. En die lijn van denken die wordt in dit boek dat jij vertaald hebt mm -hmm. aangevallen? Of gefileerd, mm. zoals uh, Slata tegen mij noemt? Ja, nee, de, de, de wordt, de wordt, ja, in, in het ethische deel wordt, wordt wel een beetje de spot gedreven, wordt wel wat aangevallen. Hier en daar is wel een steekje, maar het is voornamelijk gewoon, oké, okay, Piketty zegt A, ja. kan A logisch volgen, of kan B logisch volgen op aangegeven De, de definieringen die Rijsman zelf gebruikt, nou Rijsman laat zien dat hij een aantal andere definiëringen gebruikt, bijvoorbeeld, of andere definities, uh, bijvoorbeeld van kapitaal. En dan, heb je, dan heeft Piketty tussen aanhalingstekens... meteen al een enorm groot probleem. Um. Ja, want wat, uh, uh, wat een van de grote verschillen is... is dat Piketty eigenlijk zegt van economische groei... Uh, is onafhankelijk van kapitaalgroei... of van kapitaal in het algemeen. Ja. Uh, volgens zijn definitie van kapitaal... dan waar we misschien nog even over in, uh, op in kunnen gaan... En Reisman zegt eigenlijk, en Piketty zegt van ja, die economische groei die komt dan uit productiviteitstoename. Dus hè, de, pro, de economische groei komt dus echt, wat dan een beetje marxistisch is, echt ja. uit, vanuit de arbeid. Ja. En Reisman zegt van dat komt wel degelijk uit uh, kapitaal. Want bijvoorbeeld een, uh, uh, een boer kan nog zo hard werken. Als hij geen geld heeft om een tractor te kopen, kan hij niet zijn productiviteit daarmee vervijfvoudigen. Dus het is ook kapitaal nodig om überhaupt. Uh, wat, wat dan natuurlijk een raar cirkeltje is voor uh, Piketty. Dat, aan de ene kant zegt hij van ja, die productiviteitsgroei veroorzaakt economische groei, maar die staat er weer los van kapitaalgroei. Ja. Terwijl kapitaal ook weer nodig is voor die product, uh, productiviteitsgroei. Dus als, hele... als ik het goed uh, in mijn hoofd weet te puzzelen, is het dus zo dat Piketty een onafhankelijke actor in het hele economische spel, eruit trekt en zegt van, nou, dit is, zijn de kosten. Die die in een actie heeft gestopt. En dit is wat er uit die actie is gekomen. En wat daar het surplus, het extraatje aan is. Dat is de groei. Maar daarmee heeft hij dat mannetje compleet verweest. Uit dat hele economische stelsel waar alles in samenhangt. Grijp ik het goed? Um, en en nou. zegt eigenlijk... van Je moet niet alleen naar zo'n individueel poppetje kijken. Je moet zien hoe die poppetjes allemaal in verband staan. Nou, niet poppetjes, maar ik denk meer... Ja, het, het, het gaat inderdaad, het, het gaat niet zozeer om de pop zelf, het gaat gewoon om, om de begrippen. Uh, wat we in het begin ook zeiden, wat is kapitaal? Nou, kapitaal voor Piketty is eigenlijk, uh, is iets ingewikkelder, maar het is eigenlijk gewoon uh, geld wat je op je, uh, op je bankrekening kunt hebben. Ja, dus, dus Piketty zegt van kapitaal is stilstaand geld eigenlijk. Ja. En, uh, en nou, als, je, als je dat hebt, dan kun je het vervolgens gaan sparen en vermeerderen. Maar ja. daar doe je niets mee. Ja. Terwijl Reisman zegt, nou, wat is kapitaal? Kapitaal, eh, dat zijn vooral eerst ook gewoon kapitaalgoederen. Dus dat zijn de zaken waarmee je uh, de productie uh, mogelijk maakt. Zoals gewoon uh, een broodbakmachine voor de bakker. Dat is ook kapitaal. Uh, de laptop, uh, als je een blogger bent, is je, is je kapitaal. De microfoon waar we nu in praten is kapitaal. Dat bestaat niet voor, uh, voor, voor Piketty. Rijsman zegt, en ja, dat kun je natuurlijk ook snel in de praktijk zien, wij kunnen dit niet doen zonder dat jullie geïnvesteerd hebben in die microfoon. Dan zouden we nu uh, tegen elkaar praten. Dat is ook leuk, maar dat bereikt dan verder niemand. Terwijl door die investering met dat kapitaal heb je nu een groter bereik. Dat groter bereik zorgt vervolgens voor dat uh, uh, jullie... Als het goed gaat en het product vindt afname... dat het bereik groter wordt en dat uiteindelijk... als je daar naar op zoek zou zijn, dat je daar dan geld voor krijgt. Want ik zit me ook nu te bedenken dan... van mensen die dan een enorme smak met geld op de bank hebben staan. Dat geld staat daar toch niet stil? Nee, precies waar waar ik ook net zeggen. Op het moment dat je het op de bank zet... ...dan leen je het eigenlijk uit aan de bank... ...die ja. leent dat geld wel aan iemand anders uit... ...en die aan de ondernemer bijvoorbeeld... ...die daar dan weer... Um, ...ja, inderdaad kapitaalgoederen van koopt... ...dus uh, het onderscheid tussen geld op een bankrekening... ...wat dan zogenaamd stilstaat... ...en tussen de, uh, ja, productief ingezette, het productief ingezette kapitaal... ...zeg maar, zoals een machine, uh, wat dan ook... Mm -hmm. ...is natuurlijk ook niet zo hard... ...omdat dat geld op de bank wel degelijk iets doet... Ja, kijk, geld, spaargeld... Dat, zijn, dat is uitgestelde consumptie... en uitgestelde investeringen. Ja. Um, dus dat betekent... als je uh, als een ondernemer nu veel spaargeld heeft... betekent dat dat hij volgende week... of over een jaar... meer kan investeren. Ja. Um, en dat die, die investering... die kan uiteindelijk bijdragen... aan het vergroten van de productiecapaciteit. Vergroten van die productiecapaciteit... Uh, die draagt dan vervolgens... bij aan een vergroting van het aanbod... van kapitaalgoederen... En dat kunnen dan kapitaalgoederen zijn in de zin van... Uh, nee, dat kunnen dan kapitaalgoederen zijn die dan vervolgens in kunnen, weer in kunnen gezet worden voor, uh, voor verdere productiegroei. Waarmee dus uh, er weer meer producten komen. En daar kunnen consumptiegoederen van gemaakt worden. En wat die uh, wat, wat eigenlijk volledig mist, is de hele gedachte van zo'n kapitaalstructuur. Um, want... Als jij, uh, als jij uh, of als jullie zo'n microfoon kopen, op een gegeven moment is die versleten. Dat betekent dat je geld moet hebben om, uh, om die microfoon te moeten vervangen. Ja, dus wij moeten in de jaren nu, uh, zeg maar, als we, het, uh, de, de, als we de podcast als een bedrijfje zien, zeg maar. Mm -hmm. uh, in de jaren nu moeten wij kapitaal opbouwen om over vijf jaar, als deze microfoon versleten is, een nieuwe microfoon te kopen. Ja, en, en dat geld, dat zet je, uh, zet je dus. Om te zeggen, dat zet je dan dus vijf jaar, zet je dat weg. En dat wordt vijf jaar lang, wordt dat steeds meer. Maar dat staat dan op een van jullie persoonlijke rekening. Nou, daarmee zou je dan dus volgens BIC die bijdragen aan uh, economische ongelijkheid. Ja. Terwijl dat natuurlijk niet zo is. Want het enige wat je doet is zorgen dat je over vijf jaar, als je die microfoon moet vervangen. Dat je dan in ieder geval uh, eenzelfde kwaliteit microfoon terug kunt kopen. Waarmee je kapitaalstructuur intact is gebleven. Ja, en... of we kunnen misschien investeren in een professionele microfoon of wat ja. dan ook, ja, cool. eh, waardoor ons product verbetert en eh, innovatie als we dan eh, zo noemen. Daarbij, en dus, terwijl we sparen voor die nieuwe microfoon, wordt het geld op de, op de bankrekening wordt dus uiteindelijk... ...door de bank ook gebruikt om andere kleine ondernemertjes te starten uh, te Ja, dat, dat is natuurlijk wel een beetje, uh, theoretisch gezien klopt dat nog wel... ...maar dat is een iets ander verhaal, want in de praktijk is dat natuurlijk tegenwoordig wat minder het geval... Uh, ...omdat de bankwezen voornamelijk op kredieten uh, draait en niet op, uh, niet op daadwerkelijk spaargeld. Um, maar goed, dat. dat ja, banken sturen natuurlijk ja, vooral de, schulden door ja, eigenlijk. De, de, en die herverpakken ze en die verkopen ze dan weer opnieuw. Ja, dat, maar goed, dat is natuurlijk een hele andere uh, discussie. Die overigens ook interessant is, daar niet van. Um, maar om het terug te brengen naar. Ja, wie die discussie. Uh, die kan de podcast met Sander Boon luisteren. Over de geldbubbel. Dat is denk ik een aardige. als je op dit onderwerp ja. verder wil uh, verdiepen. Um, ik denk dat het goed is om even terug te gaan naar die, naar die uh, aannames van Piketty rondom economische groei. Want we hebben nu het verschil in, in kapitaal mm -hmm. uh, gezet, maar hij had ook een andere definitie van winstvoet, begreep ik. En hoe, uh, hoe loon stijgt en dat soort dingen. Um, ja, de, de gedachte bij Piketty is, uh, is dat hoe hoger, uh, hoe hoger de winst wordt. Uh, even kijken, dan moet ik dat natuurlijk ook zelf wel goed gaan zeggen. Dat is altijd een mooi verwarrend concept. Maar uh, waar het op neerkomt is dat uh, Pik die eigenlijk denkt... dat hoe meer, uh, hoe meer winst er gemaakt wordt, uh, hoe lager uiteindelijk de lonen zullen zijn. Ja, simpel gedacht, want hij gaat uit van een zero-sum-game. Ja. Uh, is dat hij zegt van nou, als ik een product voor uh, x-bedrag verkoop... en ik uh, druk mijn lonen zoveel mogelijk, dan heb ik zoveel mogelijk winst over... Ja. Dat is heel simpel hoe hij denkt. En uh, terwijl de praktijk ligt... als Rijsman iets anders. Want, uh, want wat doe je als ondernemer? Als ondernemer kun je je geld uitgeven aan twee zaken. Aan arbeid en aan kapitaal. Ja. Uh, dat betekent dat, dat je winst uh, die je hebt... daarvan moet je op zijn minst kunnen betalen... Uh, ...het geld dat je nodig hebt om die kapitaalstructuur in stand te houden. Dat wil zeggen uh, dat je geld moet hebben voor het onderhoud van machines. Dat je geld moet hebben voor, uh, voor uh, investeringen in nieuwe slechts betere machines. En dat je vervolgens uh, ook nog geld moet hebben natuurlijk om uh, gewoon mensen te betalen. Nou. Waar gaat, uh, waar gaat Piketty dan een uh, soort van de mist in? Hij denkt namelijk, als, jij, uh, als je dus als ondernemer een heleboel uh, winst maakt, dan ga, en je hebt dat geld, dan ga je daar vervolgens niks meer mee doen. In de realiteit gaan mensen natuurlijk dat geld investeren weer. En uit die investering, doordat die kapitaalstructuur groeit... Doordat daardoor uh, het kapitaalgoederen en het consumptiegoederaanbod vergroot, betekent dat dat daarmee de prijzen dalen van de goederen. Wat betekent dat daardoor uh, de arbeider meer kan kopen met het geld of met het loon wat hij toch al kreeg. Maar tegelijkertijd, uh, doordat, je, uh, doordat de kapitaalstructuur... Uh, of dat de, het kapitaalgoed waarmee de productie wordt gedaan, doordat die efficiënter kan worden door die investeringen, uh, kan een arbeider ook meer, uh, meer loon krijgen. Om de hele simpele reden dat, uh, dat er dan meer geld beschikbaar is, omdat door die efficiëntie de productiecapaciteit verhoogd wordt, waardoor je dus per arbeider meer kunt produceren en blijft er dus meer geld over voor die arbeiders. Ja, dus het is een twee sporen, uh, beleid om het even uh, samen te vatten. Ja. Uh, dus aan de ene kant hebben we dat die ondernemer zijn arbeiders meer geld kan uitbetalen... ...omdat hij hogere marges maakt, omdat er, uh, het producten worden relatief goedkoper. Ja. Uh, wat een mes is dat aan twee kanten snijdt, want ze krijgen niet alleen maar meer geld... ...maar ze kunnen met het geld ook meer kopen. Ja. Uh, dus als we bijvoorbeeld heel efficiënt met, met allemaal innovatieve machines... Uh, een magnetron kunnen produceren, om maar wat te noemen, dan. Uh, ja, en die. Uh, ja, die loonarbeider, zeg maar, verdient. zeg maar, 1000 euro om wat, uh, wat, wat te verzinnen. En die magnetron, die kost dan eerst 200 euro, maar omdat we het efficiënter kunnen produceren, meer geautomatiseerd, kan hij hem nu voor 100 euro kopen. Dus dan heeft hij meer welvaart, ondanks dat zijn loon niet is toegenomen. Ja. Dus ja. loon neemt toe en zijn. Ja, koopkracht neemt toe, zeg maar. Het verhaaltje van Ford. Dat, dat die. Dat die de... De auto's die hij zelf ja. produceerde zo goedkoop wilde laten maken dat zijn eigen arbeiders het konden kopen. Ja, precies, ja. Dus de auto's werden niet alleen maar beter, maar ze werden ook nog uh, ja, meer dan tien keer zo goedkoop. Ja. En dat was natuurlijk bij Fort wel uiterst saai om in die lopende band te werken. Maar goed, dat is, ja. <laughs> dat is dan iets ja. anders aan ja. nee, van nou ja, ja. Maar dat is wel waar het op neerkomt. Waar, waarmee je dus kunt zien, als je de, als je, uh, als je kapitaalstructuur, als je daarin kunt investeren, als je die dus efficiënter kunt maken, dan betekent dat vervolgens uh, dat je, je daarmee je productiecapaciteit verhoogt, wat dus positieve uh, gevolgen heeft. Um, wat gebeurt er nou als je zegt zoals pik die we moeten op kapitaal uh, moeten kapitaal gaan belasten um, dat betekent dan met de definiëren van van, van reisman dat je dus uh, die machines gaat belasten dat betekent dat je op het onder dat je het onderhoud gaat belasten dat betekent dat je daarmee dus ook uh, de lonen uh, in zekere zin uh, gaat belasten omdat dat ook hoort tot uh, tot het kapitaal zoals uh, Um, zoals Piketty dat ziet. Dus dat namelijk, dus ook de want, want dat is namelijk geld. Ja, en wat er dan uiteindelijk gebeurt is, je kunt je natuurlijk voorstellen als jij als ondernemer uh, in een jaar 100 winst maakt en je hebt uh, 40 nodig, of nou dat mag wel, en je hebt 50 nodig om je kapitaalstructuur uh, overeind te houden. Maar met Piketty krijg je een kapitaalbelasting van 60 dat betekent dat je nog maar 40 overhoudt want dat is namelijk je winst nee, dat is je kapitaal volgens, uh, volgens Piketty ja, er wordt dus 60 ingehouden omdat je anders economisch veel te ongelijk bezig bent hou je 40 over en dan heb je nu, nu dus nog maar 40 over voor je kapitaalstructuur ja. terwijl en de kapitaalstructuur is dus je investeringen in machines en de uh, gebouwen, uitbetaling van je ja, arbeiders. En uitbetaling van lonen. Ja. En dat betekent dus, wat ga, wat ga je doen als bedrijf? Je gaat als bedrijf kijken, oké, okay, ik had eigenlijk 50 nodig. Ik heb nog maar 40. Ja, uh, wat ga ik dan doen? Dan ga ik niet uh, een hoger loon geven aan, aan mijn werknemers. Dus dan ga ik investeren in... Wat je dan nu als trend ook ziet, uh, robotisering. Ga ik zorgen dat ik minder mensen nodig heb. Zodat ik in ieder geval nog met die 40 uh, mijn kapitaalstructuur overeind kan houden. En dat ik hetzelfde aantal goederen of misschien zelfs nog een beetje meer kan produceren. Maar in ieder geval niet dat ik minder moet gaan produceren. Want als je minder gaat produceren, dan betekent dat dat je ook minder kapitaalgoederen gaat maken. Dat betekent dat je vervolgens daarna weer minder kapitaalgoederen aanbod hebt. Dus een lagere productie. Misschien betrekken ik er nu iets bij wat totaal los staat. En dan mm -hmm. heb je er vrij weinig over te zeggen. Maar ik moet nu denken aan dat verhaal van dat ze in Amerika in een aantal staten die minimum wage van 15 dollar hadden doorgevoerd. Maar ja. dat schijnt enorm, naar verwachtingen natuurlijk ook, enorm desastreus te werken. Ja. Heel weinig mensen, veel minder mensen kunnen nu nog aan een baan komen. Cashaires worden overal wegge ...machineert eigenlijk. Ja. Zoals, stel steeds meer... zelfkassa uh, uh, palen en dat soort ja. dingen. Dat, dat, is, dat is een heel goed voorbeeld. Dat is een direct gevolg van... Uh, ...nou, dit, het, het komt uit een iets andere hoek... ...maar het, uh, soort een, een, het, het gevolg is hetzelfde... Omdat, uh, ...omdat de prijs van arbeid hoger wordt... ...dan wat het voor een ondernemer nog oplevert. Gaat de ondernemer zeggen... ...om te zorgen dat ik niet inlever... Ga je kijken naar andere manieren dan menselijke arbeid. En, nou, uh, hoe hoger het loon wordt, hoe goedkoper het relatief wordt om dingen te automatiseren. Want uh, ja, zo'n zo kassapaal is misschien heel erg duur. En uh, met een loon van uh, 5 dollar per uur denk je van nou ik uh, ga niet zo'n kassapaal ontwikkelen en aanschaffen. Ik uh, huur wel iemand in. Ja, kijk overigens wil dat niet zeggen dat niet bijvoorbeeld over tien... ...twintig jaar, daar niet sowieso zo'n kassa gestaan hadden. Maar als dat een natuurlijke ontwikkeling is... ...zonder kunstmatige ingrepen zoals zo'n verplicht hoog loon... Uh, dan, ...en dan gaat dat vanzelf. En als dat een natuurlijke ontwikkeling is... ...dan kunnen mensen zich daar ook rustig in de tijd op voorbereiden. Ja, maar dan heb je ook het effect dat, uh, dat het gebeurt... ...omdat het loon van nature hoger ligt... ...en die innovatie dus relatief goedkoper is... ...en dan zo voor die mensen die dus ergens anders wat verdienen... ...en bij die McDonald's komen... ...zal een hamburger ook relatief goedkoper zijn. Uh, ja, maar wat je hier dus duidelijk ziet... ...is uh, dat door middel van, van een kunstmatige ingreep... ...in zo'n kapitaalstructuur... ...dat er allerlei onbedoelde gevolgen optreden. Want inderdaad, ik geloof dat dat in de staat Washington was... Uh, in ieder geval in, in een aantal van die staten waar dat is ingevoerd zijn, uh, zijn al die bijna al die banen of grotendeel deel van die banen zijn gewoon inmiddels verdwenen omdat het ja. niet, niet rendabel is. dus dan krijg, dan krijg je niet eens uh, niet eens dat je uh, dat je ongelijkheid krijgt door door dit soort maatregelen, maar dan krijg je krijgt gewoon ja, een soort superongelijkheid. Omdat je gewoon mensen niet eens meer weinig betaalt. Maar die mensen krijgen gewoon helemaal niets meer. Ja. Omdat er erg geen werk voor ze is met de kwalificatie die ze hebben. Ja. Nou, dat is natuurlijk op zichzelf ook al een probleem. Plus, die probleem, mensen maar moeten goed, dan een uitkering krijgen. Ja. Dan wordt de belasting hoger. Dan krijg je daardoor weer verminderde productiviteit. Dus het heeft ook nog een cirkel. Uiteindelijk, als, je, als, je, als dit op grote schaal gebeurt. Dus dat je op grote schaal gaat zorgen dat bedrijven... En, en we hebben het hier allemaal niet, eigenlijk niet, niet eens over de McDonalds en uh, General Motors van deze wereld, maar gewoon de bakker op de hoek die misschien uh, een tweede of een derde uh, me, uh, persoon aan wil nemen. Omdat, uh, omdat ja, de klanditie is er wel en de producten die ik verkoop eigenlijk ook wel. Maar als ik die derde of tweede persoon aan ga nemen, dan zijn de, zijn de kosten die daarbij komen, die zijn dermate hoog en, en dat is dermate remmend dat het genoeg heeft. Dus dat betekent dat die bakkerij niet verder kan groeien. En dat betekent dat die bakkerij dus uh, uh, het potentieel wat het eigenlijk zou hebben als dat kapitaal minder belast werd, of als die arbeid minder belast werd, uh, althans voor de ondernemer, uh, dan zou dat uh, veel meer bijdragen aan zijn groei. Ja, dus dat remt... ...de groei van zo'n bedrijf en in het groot dus de uh, economische groei in het algemeen... ...of de uh, groei van welvaart in het algemeen, is misschien een begrip wat voor meer mensen uh, spreekt. Uh, ja. Wat in het boek aan het eind komt, dus ook inderdaad zo'n voorbeeld van... ...ja, zou je, het zou je liever, of zou het ethischer zijn om allemaal in, in leemhutten te wonen... ...en uh, totaal naar een soort oertijd terug te gaan, <lacht> zeg maar, maar wel allemaal gelijk te zijn... Ja. Uh, of is het uh, eerlijker om eigenlijk iedereen wel een bepaald niveau van welvaart te verschaffen, wat het kapitalisme toch mensen wel heeft verschaft, want er is natuurlijk sinds de 19e eeuw wel een enorme welvaart ja. um, en dan te accepteren dat daar dan enige ongelijkheid in zit. Ja. Ja, een heel extreem voorbeeld. Nou ja, kijk, ik, uh, Het voorbeeld wat hij ook noemt over, uh, over de Indiase boer die, uh, die een uh, tractor op tv zit. Ja, ja. Die, het is niet dat die Indiase boer denkt. Ja, daar, daar heb ik geen zin in. Uh, ik, do, ik werk wel wat harder en dan doe ik het met de hand. Nee, die ziet ja. hoe goed dat is. Dus ja. de, de vraag uh, moet ook niet zijn. Uh, hoe kunnen we uh, de koek die we hebben uh, eerlijker verdelen? De vraag moet zijn, hoe maken we die groter? Ja. Nou, en daarvan toont, uh, toont Rijsman aan dat uh, onder, onder het voorgestelde beleid van Piketty, dat, uh, dat die koek niet alleen uh, kleiner wordt of gelijk blijft, maar dat volgens de verdeling zelfs uiteindelijk dus nog oneerlijker wordt. Ja. Omdat door de kapitaalbelasting bedrijven, waar, waarom is dat zo? Omdat door, ka door zo'n uh, kapitaalbelasting gaan bedrijven juist geld daaruit halen of niet meer investeren. Ja, want dat gevaar waar, waar Piketty op wijst, dus dat dingen stil gaan staan, dat kapitaal stil staat, dat verwezenlijk hier dus juist daardoor. Ja, je zet het juist, de productiviteitsgroei stil. Je laat laten de zaken stagneren. Op... Ja. En, maar goed, de, hè, dat, dat komt dus deels ook omdat hij kapitaal dus ziet als gewoon uh, financiële rijkdom. Ja, dus um, hij ziet kapitaal niet als iets wat bijdraagt aan de economische nee, te, groei. Nee, terwijl dat wel zo is. Reisman heeft natuurlijk ook een mooi voorbeeld van ja, die, uh, de elektriciteitsindustrie in de Verenigde Staten. Hoe komt die nou tot stand? En die komt mede tot stand omdat daarvoor al een hele kapitaalstructuur bestond van fabrieken en toeleveranciers uit de chemische hoek. Uh, uit, uh, uit, uh, uit, de, uit de stoomwereld, uh, uh, uit allerlei andere sectoren, waar, het ja. waar, nee, zijn allemaal sectoren, ik kan ze niet eens bedenken, om, hein, wat er komt er allemaal bekijken voordat je uiteindelijk een keer hey, en, al, al, al, al die elektrische dingen ja. vindt. Maar uh, terwijl, als je, als je nu zou zeggen... Um, we zouden nu, hè, al, al dat voorgaande kapitaal is er niet. Ja, dus al die fabrieken en al die kennis, die, die bestaat niet. En we zouden nu zeggen, oké, okay, we gaan nu elektriciteit uitvinden. Ja. ja, dat betekent dat we eerst die hele keten op moeten bouwen. Ja. En vervolgens dan, dan pas komen we een keer toe aan elektriciteit. Bij de Batavieren podcast kunt u niet alleen genieten van inhoudelijke discussie, maar ook van leuke events. Wij zullen nu aankondigen welke events eraan komen.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 Er gewoon een beetje geld geven. Ja. <laughs> Zee, hier, voor het goede doel. Denk je dan. <laughs> kan er zo op? Ja. Nou, die investering is, is veel te groot. Uh, maar als je zorgt dat, dus over tijd, zo'n kapitaalstructuur telkens uit kan breiden. en in zichzelf kan blijven investeren dus en, en ook groeit. Het is een vruchtbare voedingsbodem voor elk, goede nieuw, elk goed nieuw idee. Ja. Tesla. Uh, nou ja, te Tesla is, is daar natuurlijk deels een voorbeeld van. Uh, deels omdat Tesla uh, ook gewoon ontzettend goed gebruik maakt van allerlei subsidieregelingen. Uh, waardoor, waarmee je dan zou kunnen zeggen, ja, uh, is het dan daarmee nog wel een echt ondernemer als je voornamelijk ja. draait op, uh, op subsidies? Uh, interessant Je Had het wel terugbetaald met rente, geloof ik? Nou, of uh, was het uiteindelijk niet meer niet zo... Uh... Dat soort dingen weet ik niet. Het enige voorbeeld wat ik daarbij aan wilde halen... wat ik dan daar wel interessant aan vind... is uh, dat in, in, in Denemarken, waar de subsidie eraf gegaan is... zijn ook de verkopen van Tesla totaal ingestort. Ja. Uh, terwijl in de landen, dus onder andere Nederland... waar de Tesla nog steeds een, een stevig gesubsidieerd wordt... blijven de verkopen gelijk. Wat dus betekent dat mensen, die willen dat wel kopen... maar die vinden dus eigenlijk de eigenlijke prijs nog te hoog. Wat dus laat zien dat er... Uh, in zekere zin zou je dan kunnen zeggen dat er dus... ...eigenlijk te weinig kapitaal nog is om, ja. om zo'n auto te kopen. Dus in zekere zin zijn wij nog de Indiaanse boer die wel het nut van die auto ziet... ...maar nog niet het kapitaal heeft om um, daadwerkelijk massaal te kopen. Ja, nou. Even dat die Indiaanse boer, dat voorbeeld ging er dus over... Uh, dat, die, uh, ...dat die Indiaanse boer stond te scheppen... ...en hij uh, wil graag wel productiever zijn... ...en hij weet dat er iets als een tractor bestaat... Ja. ...maar ja, kapitaal heeft geen invloed zogenaamd... Maar hij kan gewoon simpelweg die tractor niet kopen. Ja, gewoon. Dus hij kan zijn productiviteit ja. niet laten groeien. Nee, gewoon omdat hij het geld niet heeft en de kapitaalstructuur in zijn omgeving ook ontbreekt. Ja, en later wordt ook het voorbeeld van de olieindustrie gegeven, waar natuurlijk enorm veel kapitaal nodig is om zo'n heel boorplatform en weet ik wat er allemaal voor nodig is ja, en ook, te, ja. te, te maken. Uh, voordat je daadwerkelijk toekomt aan het verkopen van olie. Je kan niet zeggen, als, uh, ik ben een productieve arbeider en ik ga even olie uh, winnen ofzo. Nee, nee. Dat, uh, dat, uh, duin of <laughs> zo. Nou ja, de, in, in zekere zin gebeurde, zo ging het natuurlijk vroeger wel. Ja. Maar zel, ja. zelfs toen was er ook al uh, een kapitaalstructuur met, uh, met pompen en allerlei andere zaken ja. aanwezig. Dat is niet door iedereen door een aantal mensen zal dat verzonnen zijn... maar dat begon dus... niet omdat, uh, niet omdat dat gratis was... maar het begon gewoon dat de mensen kapitaal hadden. Ja, maar om aan te geven dat het dus niet ligt... aan het idee en aan je productiviteit... Uh maar aan het kapitaal wat je hebt. En de olie is, dus, is natuurlijk iets waar steeds meer kapitaal nodig is... omdat natuurlijk, die olie is natuurlijk steeds minder... dat zit steeds dieper en zo en dat raakt natuurlijk een beetje op. Ja. Dus het wordt steeds moeilijker te winnen. Er is steeds meer innovatie en steeds meer kapitaal nodig... Ja. om nog olie te kunnen winnen. Uh, ook, ook dat, maar uh, in, uh, in bredere zin... Wat, wat is die rol van, van technologische vooruitgang... Uh, die, zorgt, die zorgt ervoor dat er steeds uh, intensievere methodes uh, gevonden kunnen worden om met dezelfde hoeveelheid materialen meer te kunnen doen. Uh, dat is ook iets wat, uh, uh, nou een mooi voorbeeld daarvan, uh, het, uh, het aantal uh, hectares bos op het Europese continent is in de afgelopen 100 jaar toegenomen. Waarom? Omdat de manier van landbouwen een stuk intensiever is geworden waardoor er... Per, uh, per uh, hectare grond gewoon een grotere opbrengst is. Nog even los van hè, of dat dat dan volgens Milieu uh, uh, all allemaal milieuvriendelijk gebeurd is, uh, of nu gebeurt, dat is natuurlijk een tweede. Maar gewoon op zichzelf de technologische vooruitgang. Ja. Die laat zien uh, dat, uh, dat je, zolang je maar kapitaal blijft investeren, ...in die technologische vooruitgang, in die kapitaalstructuur... ...dat zich dan vanzelf een productiviteitsgroei voor zal doen. Wat er overigens een van de, uh, van de, um, uh, van de dingen was... ...die uh, Malthus met zijn, uh, met zijn overbevolkingswet uh, niet had. Wat, wat hij zei van ja, die bevolking die groeit... ...we hebben nu de beste stukken land gebruikt... ...en er wordt vervolgens wordt er steeds minder per nieuw stuk land... Uh, wordt de opbrengst steeds kleiner en dat betekent dus dat we op een gegeven moment overvolking krijgen en dan uh, gaat het allemaal mis. Maar waar hij niet mee rekende was precies dit concept: namelijk als je technologische groei hebt, technologische vooruitgang, dan gaat vervolgens de opbrengst van alles wat je hebt gaat omhoog of kan ja. omhoog gaan. Ja. En daarmee kun je dus groei van bevolking, uh, groei van economie kun je gewoon aan. Ja, en dat, dat weerlegt dus eigenlijk de zero-sum game. Want voor mensen die niet weten wat het is, is het idee dat er is eenmaal een, hè, de grootte van de koek. Er is een bepaalde welvaart. En als ik dus meer verdien, betekent het dat jullie armer zijn. Ja. En dat is natuurlijk niet zo. Want als ik productiever word, dan worden jullie niet ineens uh, zitten jullie niet ineens de hele dag Netflix te kijken, zeg maar. Uh, nee. Bij wijze van spreken. Nee. Om het heel klein te houden, zeg maar. Dus het is niet zo dat als het ene uh, rijker wordt, of als de ene meer kapitaal opbouwt... Dat het betekent dat iemand anders armer wordt. Maar dat het zelfs zo is dat als iemand anders rijker wordt... dat hij uh, een bepaalde productiviteitsgroei genereert... of meer loon kan uitbetalen. Dus dat, die, dat, dat iemand die kapitaal opbouwt... dat het eigenlijk een positief effect heeft. Uh, hè? Dus als we het over eerlijk gaan hebben... Het maakt natuurlijk uit of je het over percentages hebt... of over absolute. Ja. Want... Als jij nu, als ik de hele dag uit mijn neus vreet en jij gaat harder werken, dan ga jij percentueel wel in de enorm op fruit vergeleken met mij, en maar, maar absoluut gezien totaal niet. Uh, wat bedoel je? Absoluut gezien, absoluut, absoluut gezien word ik niet, uh, niet, niet armer. Nee. nee Alleen percentueel gezien. Uh, dat klopt. En dan is vervolgens de vraag. Hoe arm ben je als je maar één flatscreen tv in je huis hebt. En, nou. en, en één xbox. En maar één Netflix abonnement. Maar dat, dat is relatief inderdaad. Um, maar de, wat, je, wat jij net zegt. Is laten, dat is eigenlijk. Uh, de, dat is de gedachte van, van Mises. Uh -huh. um, die ook niet zozeer bij Mises vandaan komt. Als wel bij Ricardo namelijk. Van uh, de gedachte dat op lange termijn. De, uh, de belangen van iedereen in de samenleving overeenkomen op lange langer termijn. Ja. Uh, wat betekent, uh, en dat, dat geef je inderdaad precies weer met... Uh, als jij harder gaat werken, dan, is, dan ben jij nu misschien ineens... Uh, een stuk rijker dan uh, de andere twee gesprekspartners. Ja. Maar dat betekent inderdaad dat er meer productie komt... Uh, en ondersteld dat dat succesvol wordt... Uh, dat er meer productie komt, dat betekent dat er meer belasting wordt afgedragen, dat betekent dat er meer mensen aan het werken zijn, ja. dat betekent dat toeleveranciers uh, meer aan jou kunnen leveren, et cetera, et cetera. Waarbij dus uh, kapitaalgroei en het succes van, uh, van mensen uh, in, uh, in, in een zakelijke omgeving, of tenminste in een ondernemersomgeving, dat dat bijdraagt ook aan de levensstandaard van degene die daar niet mee in aanraking komen. Ja, en zowel absoluut als procentueel, denk ik. Zowel, abso uh, zowel absoluut als relatief. Want ja. aan de ene kant zorg je ervoor dat er een grotere koek is, zeg maar... en dat, dat iedereen dus eigenlijk meer verdient. Mm -hmm. Maar aan de andere kant zorg je er ook voor... als jij zei van, nou ja, ik verdien nog steeds die, uh, nou, laten we zeggen, duizend euro per maand. Maar stel dat ik... Ja, uitkering. Uh, maar op het moment dat ik dus uh, iets ga produceren... en ik doe dat heel efficiënt... en ik ga in machines investeren... en dat kan allemaal goedkoper. En stel dat het product uh, flatscreen tv's is... Als we, we het, uh, voor, dan kan mm -hmm. jij met jezelf de 1000 euro... meer flatscreen tv's uh, uh, kopen. Zeg maar. Dat is dus, altijd en, beter. Dus jou, <laughs> zelfs jouw relatieve rijkdom... die kan uh, ook nog toenemen. Als uh, mijn ja. Netflix uh, tv doorgebrand is... dan. Uh, kan ik, kan ik een blikje bonen meer eten wanneer ik een nieuwe heb, uh, yeah. heb aangeschaft? Yeah. Nou, de, uh het geeft wel een leuk beeld van jouw leven... met je blikken bonen eten voor Netflix. Ja. <laughs> ja, dan hoop ik wel dat je ook nog een magnetron... waar je ze op kunt warmen. Nee, ik even, nee ik even, Maar die nou. is dan ook goedkoper. Ja, <laughs> ook goedkoper. Maar dat, ja. en, en, daar, daar zit je dan ook meteen... Op, op ook een fundamenteel verschil... tussen Rijsman en Piketty... namelijk de, de economische denkwereld... waar zij, waar zij uitkomen. Daar waar, daar waar Piketty de kant van... van Marx op gaat... Waar uh, waar per definitie een, een, een, uh, een tegenstelling is of een strijd is tussen verschillende belangen. Die, uh, en die dus ook ontkent dat op langer termijn belangen overeen kunnen lopen voor de samenleving als geheel. Ja. Um, daar, daar, daar tegenover staat dan Rijsman die dus laat zien, ja maar wacht even. En Mises en Ricardo en anderen laten zien, ja maar wacht even. Op de lange termijn ja. komen dit soort dingen juist iedereen ten goede. Ja, en het zijn ook geen voorspellingen. Het is natuurlijk iets wat aantoonbaar, zichtbaar is... sinds de 19e eeuw. Um, ja, om om even te, aan te geven dat het niet iets is... Hè? want de economie klinkt vaak... ja, als dit dan dit en dit en dit... en dan over honderd jaar dit, weet je wel. Ja. En ja, dan hebben mensen natuurlijk vaak zoiets van... ja, oké, okay, is dat wel zo of zo, ja. weet je wel. Ja, maar, uh, ja dit, dit, dit, gaat, dit gaat in die zin ook niet over... Uh, of dat dit dan rechtsbeleid is of linksbeleid. Dit ja. is gewoon hoe het werkt. hoe het werkt op... Als je in die theorie zit. En ja. dan moet je van goede huizen komen. Wil je. Uh, Ricardos Law of Association. Uh, ongeldig uh, verklaren. Er zijn wel ja. factoren tegenwoordig in het spel. Waardoor die niet meer werkt. Maar dat wil niet zeggen dat die niet werkend is. Ja. Hetzelfde als dat je. Uh, als je met een vliegtuig opstijgt. Uh, dat dan niet de zwaartekracht. Ophoudt te bestaan. Alleen de, de tegenkracht. Die ervoor zorgt dat je lucht in kan. Is groter. Ja. ja. Um. Ja, maar zullen we het... Nou ja, goed, dat, dat haalt ook een beetje onderuit van de, de sociale rechtvaardigheid. Mm -hmm. uh, wat me ook wel opviel aan het boek is dat er een hele uh, strikt onderscheid wordt gemaakt tussen... En dat is natuurlijk nu in uh, 2017 wat minder het, uh, het geval, denk ik. En wat ook wel, denk ik, heel marxistisch is, is om te denken in loonverdieners mm -hmm. versus kapitalisme, mm -hmm. ka kapitalisten. Dus dat er een, een strijd is sowieso tussen de ondernemers en de arbeiders. Ja. Um, wat natuurlijk wel degelijk zo was 100 jaar geleden, maar nu kan met internet, iedereen kan gratis een website maken, iedereen kan zijn diensten of producten verkopen. Ja, nou, het begon zelfs in het leven van Marx al, want hij had eigenlijk nooit voorspeld dat er iets zo toegankelijk zou komen als een, als een beurs waar iedereen ja. een deel-eigenaar ja. van kapitaal en een onderneming kan worden. En dat is, dus, heeft hij zelf eigenlijk ook al op, op teruggekeken in zijn eigen leven, van nou ja, dat dat heb ik nooit zien komen. Een democratisering ja. van het economische stelsel. Als het ja. Dan. Ja. Ja. Ja. En dat vraag ik me af of dat hele onderscheid... dat hij überhaupt maakt tussen loonverdieners en kapitalisten. Mm -hmm. Dat ik denk van ja, op het moment dat jij loonverdiener bent... en jij vindt je loon te laag... dan denk je op een gegeven moment, ik ga het zelf wel doen. Weet je wel, dat als je bij van spreken... bijvoorbeeld, ik werkte vroeger wel eens voor een muziekschool... en dan zie je van nou, ik verdien 15 euro per uur... en ze verkopen me voor 60 euro per uur... Uh, nou, ik ga wel een bord in mijn tuin zetten van hier violes voor 40 euro per uur. En uh, weet je, ja. dat zijn natuurlijk dingen die mensen nu relatief makkelijk kunnen doen. Ja, um, de, al is het ernaast. Of de, uh -huh. Dus dat hele onder druk staan als arbeider is natuurlijk nou, niet echt meer En, mee en, en sowieso uh, bestond dat vroeger ook niet uh, in de zin zoals dat uh, nu clichématig bestaat, omdat. Uh, Even los van het feit dat er natuurlijk arbeidsomstandigheden waren die vrij bedenkelijk waren, zullen we maar zeggen. Wat er een geniaal werkje, Hayek, Capitalism and Historians, absoluut lezen. Wat ook dat deels onderuit haalt, maar goed. Nee, bovendien de arbeidsomstandigheden in de Sovjet-Unie waren ook niet echt om Nou goed, los daarvan, los daarvan. Maar die, wat wilde ik nou zeggen? Oh ja, over de... <laughs> Mooi is dit, dan ben ik het kwijt. Kaijek, als ik het lees. Nee, ja, daarvoor. Maar uh, we hadden het over de. Ja, nou ja, die tegenstelling tussen arbeiders oh, en. ja, over uh, de, de tegenstelling dus, ja. Kijk, uh, de, die, die tegenstelling die, die kun je natuurlijk heel goed zien op het moment dat jouw basisdenken is dat er op fundamenteel niveau een strijd is tussen verschillende klassen in de samenleving. Oftewel, en dan slachtofferdenken slachtoffer denken Nou ja, slachtoffer denken. Dat, dat, dat is natuurlijk iets, iets van later. Maar eh, laten we gewoon even bij, bij Mark zelf houden. Die heeft natuurlijk gewoon over een klassenstrijd en, ja. en onderdrukking. Ja. Um, dan moet je dus vervolgens ook de, de begrippen die daarmee samenhangen, die moet je ook tegen elkaar opzetten. Dus inderdaad, een kapitalist onderdrukt en een loonarbeider of loonslaaf uh, die, nee, ...dat is een hulpeloos speeltje van die kapitalist. Ja. Maar als je natuurlijk in, in de realiteit gaat kijken... Uh, wat, ...wat doet die smerige kapitalist? Die smerige kapitalist die, uh, die, die spaart geld... ...die koopt daar een machine voor... ...zet daar weer mensen achter... ...spaart weer geld, koopt een machine... ...zet daar weer mensen achter. Dat is, ja. dat is wat die kapitalist doet. Nou, wat, doet uh, wat doet een loonarbeider in zijn dagelijks leven... ...als hij een tv wil kopen... Er zit geld opzij, koopt een tv. Uh, hij moet brood kopen. Dit is natuurlijk helemaal miniem. Maar hij zit een euro opzij, koopt een brood. Ja. Dus datzelfde me of hetzelfde mechaniek waar, waar een kapitalist in veel grotere mate mee ja. te maken heeft. Uh, in, de, in, in de zin van investeren. Dat zie je ook terug bij de loonarbeider. Ja, dan is het alleen van... Uh, he, Stel dat je altijd naar het bioscoop gaat. Op een gegeven moment denk je, nou, dit loopt qua kosten uit de klauw. Hoor. Ik schaf een... Okay. TV aan. Uh, ja, waarbij, waar, waarbij je dan natuurlijk inderdaad ook nog even precies het onderscheid moet maken dat natuurlijk het investeren in een machine waarbij je productiecapaciteit vergroot wordt, iets anders is ja. dan louter consumptiegoederen nou, op kopen. Op een gegeven moment heeft hij wel dat, uh, het, uh, het onderscheid haalt hij een beetje weg tussen de, de consumptiegoederen en de, en de kapitaalgoederen. Biggerty bedoel je voor, voor uh, een Rijsman? Nou, volgens mij was dat. Uh, even kijken hoor. Uh, ...reisman, dat hij op een gegeven moment zegt... ...van, uh, van, van dat het eigenlijk corresponderende vaten zijn. Uh, ja, in de zin dat uh, als, jij, als jij niets aan kapitaalgoederen produceert... ...maar je zou alleen consumptiegoederen produceren... Uh, ...als bedrijf, eh, dus, dus, maar dan, eh, laten we zeggen... ...de hele samenleving gaat ja. nu alleen, uh, uh, alleen consumptiegoederen produceren. Dat betekent dan heel simpel dat er vervolgens... Een tekort is aan kapitaalgoederen, waardoor je productiecapaciteit kleiner wordt. Waarom? Want in die kapitaalgoederen, daar zitten ook machineonderdelen. Uh, daar zitten nieuwe machines in, et cetera, et cetera. Wat dus betekent dat je dus ook geen vervanging meer krijgt... van uh, kapotte onderdelen in je bestaande kapitaalstructuur. Ja. Nou, uiteindelijk zal dat leiden of bij een groeiende bevolking... tot een tekort aan producten, waardoor de prijs omhoog zou gaan. Of het leidt als de bevolking gelijk blijft... Uh, Leidt dat alsnog uh, sowieso natuurlijk tot een daling of gelijkblijven van de producten. Waardoor je dus een ja, stilstand, economisch gezien, is, ja. uh, is achteruit. Relatief gehad. hoge prijs van die producten. Ja. En dat is ook de incentive, de verkeerde incentive, die van die kapitaalbelasting uitgaat. Dat je eigenlijk zegt van nou, die belasting zegt uh, op kapitaal, zegt, we willen niet dat je kapitaal opbouwt. We hebben liever dat je maar consumeert. Ja. Dus die kapitalist die, die denkt dan: hé, hey, als ik uh, geld opbouw om een machine te kopen, moet ik fucking veel belasting betalen. Dat ja, op een gegeven moment zegt, no, dus lopen we af van de Porsche. Ja, inderdaad. <laughs> ja, en, en, en, wat, en wat je dan dus krijgt, uh, wat ook al iets eerder ter sprake kwam, dan krijg je dus dat, mens, uh, dat ondernemers inderdaad financieel veel meer hebben uh, of gaan krijgen dan, ja. uh, dan, de, dan de arbeider. Dus ik ga niet en, in mijn en, bedrijf investeren. En dan, maar... en dan krijg je dus wel die ongelijkheid. Want ja. inderdaad, het, het geld om te investeren in kapitaalstructuur... die bestaat uit kapitaalgoederen en arbeid... is er niet. Ja. Of, of bijna niet. En of, of voor zover het er is... probeert de ondernemer dat dan nog in stand te houden... door uh, op technologie te gaan wedden. Omdat hij daarmee uh, op mensen kan besparen. Ja. Omdat technologie in het long run altijd goedkoper is. Kortom, je moet eigenlijk juist willen dat die ondernemers in plaats van consumeren in kapitaal uh, gaan investeren. Want dat uh, zorgt voor meer productiviteit, meer loon uiteindelijk, meer welvaart. Ja. In plaats van dat die ondernemer denkt zoiets van... nou weet je, ik ga het lekker gewoon breed laten hangen. En, uh, ja, uh, en ik, daarom zou je kunnen zeggen, als je, als je de conclusies... kijkt, Piketty zegt dan, je moet kapitaalbelasting doen wereldwijd, et cetera, et cetera. Wat, wat Rijsman zegt is eigenlijk, wat je zou moeten doen is zorgen dat... Uh, dat het aantrekkelijker wordt voor mensen om, uh, om zelf kapitaal op te bouwen. Ja. Dus voor iedereen. Dus niet alleen, ja. uh, niet alleen oneens, maar gewoon iedereen. Waarom? Want dan kun je namelijk investeringen doen. En van die investeringen wordt je uiteindelijk beter. Ja. Dus hij, hij, zou, hij zou dan zeggen, hij zegt het niet zo, maar daaruit zou je af kunnen leiden dat je dan, als je dan een oplossing aan zou moeten dragen, wat zou je dan moeten doen? Dan moet je zeggen, oké, okay, we gaan uh, de belasting op arbeid enorm verhogen. En we gaan de belasting of gelijk, maar in ieder geval de belasting op kapitaal, die gaat naar beneden. Ja, dat je mensen stimuleert om dat op te bouwen. Ja, en ja. daarom in, in dat opzicht was, uh, of is het idee van Forum voor Democratie om te zeggen... de eerste 20.000 euro is belastingvrij, is een uiterst verstandig idee. Waarom? Omdat je daarmee mensen die minder dan, uh, wat dan, kan wel krap wordt, maar mm -hmm. goed... Uh, die minder dan die 20.000 euro hebben. Per jaar. Die geven je daarmee de kans dus om gewoon te sparen. Ja. Uh, en die geven je daarmee de kans om... Het drempeltje minder hoog te maken. Ja, om het drempeltje minder hoog te maken. Om vervolgens dan iets te gaan doen. Met, uh, met dat geld. Terwijl, ja. terwijl nu zit je eigenlijk uh, een beetje te en proberen... Ze betalen om... zoveel belasting dat ze gewoon net hun uh, huishoudelijke uitgaven kunnen dekken. En dat zitten dan. Ja. Ze kunnen niet echt iets opbouwen. Nee. Ja, Want dus dat... je... Zouden we dan kunnen stellen dat dit ook een manier is om het idee van de middenklasse te kunnen redden? Want dat is nu een groot vraagstuk. In de en de middenklasse verdwijnt. De middenklasse verdwijnt, middenklasse dus. verdwijnt langzaam. Ja. Ja. Uh, Moeten we het opstapje dan kleiner maken? Is dat heel belangrijk? Dat, dat, dat is uiterst belangrijk. Uh, als, als je daadwerkelijk voor een middenklasse bent, dan moet je het mogelijk maken dat iedereen, ongeacht wat je doet kapitaal op kan bouwen. Ben ja. je dan deel van de middenklasse zodra jij spaart en kapitaal opzij zet? Dat, uh, dat, zou, dat zou ik niet durven zeggen. Kijk, waar het uiteindelijk om gaat bij, bij een middenklasse, dat was altijd het idee. Uh, is inmiddels natuurlijk wat, wat achterhaald aan het worden, helaas. Uh, het idee, je bent gewoon een slager en jij verdient gewoon je eigen boterham. Punt. Ja. En je hebt een aantal mensen in dienst. En gewoon kom... de basic mkb'er. Ja, die, uh... nee, gewoon die, uh, gewoon 5, 10, 20, twintig, veertig man in dienst of zo. Prima. En uh, that's it. Ja. Maar als je, als je dus bij al die mensen... Wat, uh, wat is het ook weer? Drie kwart, zeventig procent van de onderneming in Nederland is mkb. Ja, um, ja dat, dat is een vrij grote groep. Dus als je die met die kapitaalbelastingen telkens maar insnoert en insnoert en insnoert... ja, op een gegeven moment gaat dat verdwijnen. Ja, in de combinatie natuurlijk met uh, strenge regelgeving... met ja. uh, hoge belasting op lonen... met heel veel eisen aan uh, werkgevers. Nou ja, en, dus, dus lage, lage belasting op lonen... maar wel hoge lasten voor ja, werkgeverslasten. Voor, voor de werkgever. Ja, ja precies. Ja, we hebben nu een beetje gehad over het omkeren... van hè, dat, dat een loonarbeider dus eigenlijk ook een beetje uh, uh, ja, een kapitalist is... dus dat het onderscheid niet zo schril is... Uh, andersom heeft hij het op een gegeven moment ook... Uh, over bijvoorbeeld CEO's die ontzettend veel verdienen. Mm -hmm. uh, he, bijvoorbeeld een CEO die uh, zeg, 500 miljoen per jaar verdient. Van, uh, is dat dan ethisch te verantwoorden? En dan zegt hij van ja, eigenlijk vanuit, dat, vanuit Piketty of vanuit Marxisme gedacht... is het eigenlijk geweldig dat een arbeider zoveel kan verdienen. Want wat doet die CEO? Nou ja, ze hebben vaak wel een deel van het bedrijf... maar dat is op zich al dat is natuurlijk wat Marx zou willen. Dat je eerst een loonslaaf bent... En dan koop je je langzaam een beetje in en word je op een gegeven moment ook zelf kapitalist. Want dan ga je van dat geld, ga je weer uh, van het rendement ga je huizen kopen of weet ik van wat je wil, uh, in, ja. wil investeren. Dus dan emancipeert eigenlijk een, een loonverdiener zich tot kapitalist. Ja, en klopt. dat zou Marx moeten aanjuichen. Dat, dat is een van de zaken. Nou ja, dat... nou, die zou dan zeggen dat heeft hij over de rug... Ja, maar dan wordt het een hele mooie uh, ding van wat doet een CEO dan eigenlijk? Hè? Want als iemand bijvoorbeeld, ik weet niet hoeveel miljarden aan waarde weet toe te voegen. En het, wat die miljoenen die hij verdient is daar slechts uh, 0,01% van. Dan verdient hij eigenlijk minder relatief dan een arbeider die misschien stom werk doet. En die maar uh, 50.000 aan waarde ja. extra toevoegt. En die de helft van die waarde kost, zeg ja. maar. We moeten hier ook wel duidelijk hebben dat het, uh, het gaat dan in dit voorbeeld duidelijk om bedrijven die productiecapaciteit toevoegen. Uh, ja. we, we hebben het hier niet over uh, bedrijven die... Uh, die, die zwemmen in, uh, in, in, in overheidsgeldstructuren. Uh, dus bijvoorbeeld ja. banken die alleen maar met leningen bezig zijn, et cetera, et cetera. Ja. En, en, en, en, en die niet aan... Uh, of, of NGO's inderdaad, dat zijn ook die, die, die voegen uh, aan de, aan de productiecapaciteit uh, van een land niets toe. Nee. Uh, sterker nog, doordat dat zo makkelijk toegankelijk is, uh, met name sinds de jaren zeventig... Uh, is, uh, is een heleboel van het geld wat je anders zou kunnen investeren in gewoon echte ondernemingen is verdwenen ja. uit de markt um, en ja, wordt vervolgens wel wegbelast. Dus A het verdwijnt en B het wordt daarna ook nog eens wegbelast. Dus daar ja. heb je, uh, dit is overal dan de Amerikaanse situatie, maar je zou... Misschien is het, het klein natuurlijk wel in in, Europa. In, in in zekere zin gebeurt dat in Europa ook, met name omdat... Uh, op het Europese continent de uh, regeringen over het algemeen wat links georiënteerd zijn geweest dan, dan in de Verenigde Staten ja. uh, en dat geldt natuurlijk helemaal voor het voormalige Oostblok uh, maar ja, daar zie je dan ook, daar was geen enkele kapitaalstructuur aanwezig ja, ja precies wat ik, wat ik moet proberen volken, want ik moet nu heel erg denken aan, aan wat Peterson erover gezegd heeft, die verdedigt het bestaan van de grootkapitalist met dat het, ze worden vaak afgeschilderd als een monopolie man met een hoge hoed ja. en alleen maar dikke sigaren, maar die zijn natuurlijk ook niet de hele dag met hun been omhoog. Ik denk dat de rol van de CEO besturen en verantwoordelijkheid dragen is. Nou, in het boek heeft er is een hele mooie definitie van, van hè, dat de CEO dus ook daadwerkelijk wat toevoegt en ook daadwerkelijk een arbeider is. Uh, ja. Bijvoorbeeld zoals Ford, uh, dat hele bedrijf kan, hoe, hoe productief je en hardwerkend je als arbeider ook bent, als er niet een ondernemer is die het initiële idee heeft gehad en uh, die, die daar zeg maar, een bedrijf opbouwt, dan is de rest niks. En daarna ook een Dus het is. Uh, even kijken, dus, dus die levert een essentiële en unieke bijdrage die zonder de eigenaar-ondernemer niet mogelijk is. Hè, dus dat hele, die hele tent bestaat niet zonder die eigenaar. Uh, en dan, Het is de standaard van de persoon die de doelstelling aanlevert, evenals de aansturende en begeleidende intelligentie op het hoogste niveau van de verwezenlijking hiervan. Hij is eigenlijk ja. vol, volgens, in mijn ogen, uh, voor iemand die eigenlijk vrij weinig ideeën heeft over economie, uh, iemand die constant aan het jong leren is en compleet verantwoordelijk is voor dat jong ja. leerproces. Want je hebt eigenlijk, het is, het is geen... Leuk grapje om CEO te zijn, je hebt mensen die achter je reet aan zitten omdat ze, dat is precies wat Peterson zegt, ik herhaal het gewoon, mensen zitten achter je reet aan omdat ze uh, je van de markt willen trekken, concurrenten, je hebt, je hebt constant heb je uh, rechtszaken, uh, lawsuits en alles, je moet iedereen, je zorgt dat je iedereen moet kunnen betalen, je moet kunnen innoveren enzovoort enzovoort en ondertussen moet, moet er ook nog eigenlijk onder je bed gestopt worden. Wanneer heb je de tijd om een sigaar op te steken? Ja. Als je dat allemaal doet. Je bent constant aan het jong leren. Omdat, omdat je gewoon een workaholic bent. Die dingen op Ja, want als die kapitalisten dus als, als, als, als lui en dom voorstellen. Dan denk ik van ja, waarom ben je zelf dan nog niet miljonair? Als het dan zo makkelijk is. <laughs> Weet ja, natuurlijk. Ja. Ja, goed punt. Ze leveren een bepaalde bijdrage. Want ja. als Ford het is, of, of het Steve is Jobs. om een... Uh, die, ja. die hebben natuurlijk een, een bepaald uniek iets wat ze, wat ze leveren. Apple zonder Steve Jobs. Ja, dan kun je alsnog Chinezen hebben die uh, dingen assembleren. Nou, kijk, de, de, maar er valt ja. niks te assembleren als er niet een soort unieke geest achter zit. Die, uh, ja, die dus dat, dat idee uh, de wereld in heeft gezet. Ja, en Apple is dus inmiddels ook al, al een paar jaar woord daarover... Dat, of dat terecht is of niet, maar daar wordt inmiddels ook al een paar jaar van gezegd: van, ja, het is niet meer zo leuk en niet meer zo hip en niet meer zo dit. En nee. wat is het eigenlijk? En ja, goed, die zelfmoordnetten bij Foxconn in China, dus daar ook niet heel netjes. Nee. Ja, zag gezegd: eh, wat, wat moeten we daar eigenlijk mee? En eh, dat begint als, eh, ook een beetje zijn glamour te verliezen. Maar, ja, dat, maar dat komt deels ook omdat in, in, in, in, de persoon ja. die dat trok en, en die daar. Eh, om, bijna zogezegd, een ziel aangaf aan, aan dat bedrijf, die is weg. Ja. Uh, en dat, dat is dan heel, uh, heel lastig. Nou, dat soort moeilijkheden, daar, daar is uh, in, uh, misschien niet iets te sterk, maar daar is in de wereld van Piketty bijna geen ruimte voor. Voor dit soort, uh, voor dit soort realiteitsdenken. Ja, die onderkent die, of die ziet die unieke bijdrage niet van, van de ondernemer. Nou, misschien ziet hij die wel. Maar theoretisch, want, oh ja, anders was dat ook wel uh, op, op een bepaald niveau gebeurd. Maar theoretisch kan hij daar niks mee. Nee. Omdat dat niet in, uh, in, in het patroon van denken zit van de mensen waarop hij leunt. Ja. Uh, en uh, ja, dan wordt dat dus problematisch. Ja, er wordt ook een, van, een voorbeeld gegeven van, uh, van Ford bijvoorbeeld... Hè, van op het moment dat hij compleet gebukt zou staan onder regels. En enorme belastingen zou moeten betalen. Dan zou hij dat kapitaal om zo'n productiehal van auto's. Waarmee hij dus de welvaart en mobiliteit heel erg heeft verhoogd. Voor, ja. voor iedereen. Voor, juist voor de uh, ja. normale man. zeg De maar. hele, hele Detroit is daarmee opgebouwd. Ja, dus, dus hij heeft de normale man niet alleen maar werk gegeven. Maar ook nog een betaalbare auto en, en uh, de mobiliteit. En op het moment dat die Ford niet het vooruitzicht zou hebben van ik kan dat... He, een beetje het American dream idee. Ja. He, van uh, ja, ik kan een geweldig idee bedenken als ondernemer en ik kan miljonair worden. Ja. Uh, als dat niet zou bestaan, dan, dan, dan zou je ook niet snoeihard voor zo'n idee gaan. Nou ja, en en het, het leuke is eigenlijk dat voor heel veel van, uh, van die generaties ondernemers, dat het miljonair op zichzelf zijn niet per se het doel was. Nee. Uh, veel van hen zijn, uh, zijn gewoon begonnen met iets wat ze... het uh, klinkt natuurlijk lekker helemaal uh, bij de tijd. Ze deden gewoon iets wat ze leuk vonden. Uh, Volgde ze, ze, ze volgden hun passie. <laughs> ze, ze maakten hun dromen waar. Um, maar, maar dit kun je natuurlijk om, uh, om lachen. En dat is ook, ook al ja. terecht. Maar deels is het wel zo. En waarom kon dat? Dat kon omdat uh, er wat familiekapitaal uh, beschikbaar was. Ja. Omdat mensen konden sparen. Omdat er ruimte was om gewoon geld en kapitaal uh, te hebben ja. en daar niks mee hoeven doen. Ook niet bang te zijn dat als je nu 100 hebt, dat dat aan het eind van het jaar nog maar 60 is, of 50 ja. of 40 of 30. Dus hoef je het ook niet uit te geven. En op basis van zo'n of in zo'n samenleving en dan met zo'n basis uh, is het natuurlijk ook verdoond makkelijk om te ondernemen. Ja. En uh, ja, dan is het ook niet moeilijk dat je dan vervolgens zo'n enorme boom kunt creëren. Dat, uh, dat, dat, ja, dat lijkt me niet heel moeilijk om in te kunnen zien. Ja. Het lijkt me een mooie afsluiter, eigenlijk. Ik weet niet of je dat ook vindt, of dat er dingen zijn die je nog kwijt wil over dit, uh, dit werk. Um, nou ja, als of ik zo. Over plannen die je zelf hebt? Uh, uh, als ik zo vrij mag uh, zijn, ik zou zeggen: ga het vooral uh, kopen. Ja. Uh, lees het. En zorg, uh, zorg dat je je wapent in uh, gewoon in je eigen denken. En. Nou. Uh, Maakt, het maakt eigenlijk voor het lezen niet zo heel veel uit of dat je zelf politiek links, politiek rechts, economisch links, rechts bent voor zover dat het überhaupt zou kunnen bestaan. Ja. Um, het, is, het is een hele interessante materie en het geeft in ieder geval uh, gewoon een heel goed overzicht van wat, wat Piketty denkt en dan met name waar hij vervolgens ook tekort schiet. Ja. Duidelijk. Ja, duidelijk. Ja. Uh, bedankt voor het uh, interessante gesprek. Graag gedaan. Uh, ik heb het boek ook met veel plezier gelezen, dus uh, ik zal het zeker aanraden. En het is, ja, het is heel beknopt, dus het is natuurlijk iets wat je zo uh, kan lezen, maar waar wel heel veel in zit, economisch. Dus dat, uh, ja, ga naar de website van De Blauwe Tijger en koop het. Ja, of via bol.com, uh, daar ook. kan het volgens mij ook. Ja, uh, uh, maar als, uh, als we het dan toch hebben over kapitaalcreatie... Dan ja, dan nee, dan, toch onderaan de streep toch <lacht> iets meer over. Nee, dat is nog een project dat in de stijger staat. Um, d r, d r zijn, er zijn wel wat dingen die komen. Ik heb, uh, daar, daar ga ik binnenkort over praten. Um, en dat uh, heeft onder andere ook te maken met interviews uh, maken en geven. Uh, daar kan ik nog niet uh, concreet iets over zeggen. Uh, maar het zal wel leuk worden. Uh, een hint, ik heb, het, ik heb het al een keer gedaan, uh, zoek me op op YouTube op mijn naam, dan kom je dat vanzelf tegen, maar waarschijnlijk uh, zal ik daar het een en ander ook gaan doen. Um, en verder uh, ben ik nog steeds uh, of ben ik bezig met onderzoek, uh, wat ik dan gewoon zelf doe, naar een aantal Nederlandse economen. Um, en dat moet dan een paper worden over de, de historie van uh, economische geschiedenis in Nederland van de jaren 1850 tot, uh, tot aan de Tweede Wereldoorlog. Uh, dat is iets wat, uh, dat wat al lang ligt. Uh, en dat kan ik nu eindelijk afgemaken. Um, en verder wat kleine dingen, maar niet, uh, niks concreet. Heel ja, leuk. Ja. Dankjewel. Nou, bedankt. En uh, alle luisteraars ook hartelijk bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Tot ziens.